Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege wateroverlast. In een rond Nemoer, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Parijs, staan huizen en straten blank. Een vrouw van 86 is verdronken in haar huis. Meer dan 5000 mensen zijn geëvacueerd. Het wordt ook gewaarschuwd voor overstromingsgevaar in het grensgebied met Duitsland. Ook Duitsland kan met wateroverlast. In Limburg is de snelweg A74 nog altijd afgesloten... omdat er modder en stenen op de weg liggen... door het noodweer van gisteravond en vannacht. Bij de Duitse grens spoelde een talud weg. De verwachting is dat de A74 de hele dag afgesloten blijft. De mensen die de uiterwaarden gebruiken van de Maas en de Rijn... moeten rekening houden met een ontruiming. De kans bestaat dat de lager gelegen gebieden... door het hoge water onderlopen. Deze tijd van het jaar worden de uiterwaarden geregeld gebruikt... voor het stallen van vee, maar ook voor campings en festivals. Het droppen van voedsel boven Syrië is niet zonder risico. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Morgen buigt de VN-veiligheidsraad zich over de vraag... of er droppings nodig zijn boven het land. Het Rode Kruis zegt dat dat gevaarlijk kan zijn voor mensen op de grond... en vraagt zich af of gerichte droppings wel mogelijk zijn in oorlogsgebied. Volgens het Rode Kruis zijn ze daarom een laatste redmiddel. De maximumsnelheid op de A2 wordt tussen Utrecht en Amsterdam overal gelijk getrokken. Vanaf morgen mogen automobilisten ook tussen Hollandrecht en Vinkeveen in de avond en nacht 130 rijden. Nu krijgen veel mensen daar een boete, omdat daar nu maar 100 mag worden gereden... en op het andere stuk van de A2 130. In een Belgische dierentuin is vannacht een reuze panda bevallen. Dat heeft dierentuin Peri in de buurt van het Waalse Bergen bekendgemaakt. Het jongen mag vier jaar in België blijven, daarna gaat het naar China. Het weer in het oosten soms zon en in het westen wat pittige regenbuien. Daar wordt het uiteindelijk droog en dan ontstaan vanmiddag in het oosten buien. Daarbij is onweer en veel regen mogelijk. Het wordt 21 tot 25 graden. Ook morgen verspreid buien, maar wel vaker zon. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We een file door werkzaamheden op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Zaandijk 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht.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 Is net taartjes springen. <lacht> Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. Ja, dat baal ik van, zeg. Ja, ja. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen is geen leuk zinnetje. En als je dan gaat zitten lachen, word ik voor mijn dialect uitgelachen. Daar hou ik niet van, hoor. Er wordt alleen maar gelachen als het leuk is. Afgesproken? Goed, ben ik even overnieuw. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. Dank wel. <tie> ik wil paar brief gewoon eens even met u bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een amzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de keurten. En na mijn alimentatie ken ik fluiten. Ik heb er recht op, maar ik vraag er nooit meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus Beatrix, dan moet ik bijstand trekken. Dat is genoeg. Om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling, Rick en Rob. Ik slaat hun foto bij in deze en volop. Deze is 16 en ze schaamt zich voor de regen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson-hessie krijgen. En ik had geen geld, heb ik zo'n streepje trui gehaakt. Wordt het schaap op schoven zebra uitgemaakt? GELUIDEN. Voor Rick en Rob moest ik laatst merkschoenen kopen. Want ze verdommen om goedkope rond te lopen. Ik heb daar financieel behoorlijk voor gebloeid. Twee maanden later waren ze eruit gegroeid. En vanmorgen draaide ik mijn laatste de om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik stuur die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Als u hem uit hebt, dan, dan snap u wel waarom. Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis genomen. Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen. Staat op een wachtles voor hun verpleegde huis. Leg in de kamer om een stretcher voor de beurs. Verleden week lag hij na presje rijk te kijken. En ik stond in de goedkope uurtjes wat te streken. En eens een flits en hup, Fred Oster die is zoek. Dag, tweede Hansie, met garantie tot de hoek. Ik durf geen mens meer voor een etentje te vragen. Ik ken ze moeilijk, rare wortels laten knagen. Maar een tijdje terug zei Tere's man mijn vriendje die eet mee. Ik krijg de plekken pen in mijn portemonnee. Toen heb ik een... Diepvrieskip kip Bij Albert Hen Gestolen. En het beest onder de pet van paverscholen. Wat gebeurt er? Bij de kassa valt die fla. Door die kip was die bevangen. Door de kabel. <lacht> de hele buurt, die hebben het in de krant gelezen. Maar word ik overal als jatmoos nagewezen. Een tijdje terug ging ook de stofzuiger kapot. En werd mijn fiets gerast. Hij stond nog wel op slot. En vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbio. om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik stuur die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Als u hem uit hebt, Anders snap je wel waarom. Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten. Draaide het gas aan onder alle vier de pitten. Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee. Het gas was net afgesloten door het GJ bij je. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik een vraag. Kan u eens lullen met die Lubbers in Den Haag? Kan u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Heb ze mond vol van zorgzaam samenleven? Economisch, zegt hij, zijn wij weer gezond. Maar mijn huishoudplaatje krijg ik mooi niet rond. Bijvoorbeeld dank, mocht u bij Lubbers wat bereiken. dat lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou, dan doe ik nou die envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Vanmorgen draaien ik. Mijn laatste duppie om. En toen zag ik uw gezicht. En dacht ik kom. Ik stuur die bij Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alstublieft. Wie hebt hem uit? Nou. Nou, uh, nou snap je wel. Waarom? Nou, die twee applausjes vooraf net die waren niet nodig. GELACH. Bedankt. Zo. schiacciato non ti perdonerà e allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà hai schiacciato non ti perdonerà sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà è la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu la sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà e allora devi a lungo cantare per en personare e la pulce d'acqua che lo so l'ombra ti renderà lì da Laat je uh, na de conference Harry Eckers, de brief van de bijstandsmoeder voor nu Angelo Brandoardi. Oh. En pizza oh. canzone. zo heet het niet hoor. Het heet Pulce uh, La Pulce Daqua, als ik het goed uitspreek. Mijn Italiaans is niet wat het uh, was. La Pulce Daqua. Nou, in ieder geval een ontzettend leuk liedje van Angelo. Brandoardi. En die is slechts één oproep weg. Ja, er is nog één oproep en dan is het er. I'm only one call away. Charlie Puth. I'll be there to save the day. One call away. Superman got then on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. Jarig vandaag, dames en heren. Er is er eentje jarig. Een hele beroemde. hele beroemde meneer is er jarig vandaag. Ja, een hele beroemde meneer. Even zingen voor hem. Hele beroemde meneer. 75 geworden vandaag. Zo, dat is een leeftijd. En hij spaakt nog steeds muziek. Dus even zingen, even een kleinetje voor hem. Ah oh, nee, dit bedoel ik helemaal niet joh. Wacht even. Nee, deze bedoel ik helemaal niet joh. Wacht even hoor, wacht even. Nee, ik bedoel deze. Ja nee, joh, is helemaal de verkeerde. Ik bedoel deze. ...want hij zit altijd te luisteren... He? ...Charlie Watts van de Rolling Stones... ...hij luistert altijd naar ons programma... ...nou, hij is vandaag 75 geworden jongens... ...en hij is nog steeds actief hè... ...zo dus wil ik ook wel 75 worden... ...Charlie Watts, u hoort hem hier drummen... ...met de Stones... ...Brown Sugar, woehoe... ...op zijn staat bruine suiker... ...nou, lekker... vandaag ook gefeliciteerd, hè. Maar... Charlie Watts, vandaag jarig. En uh, drummer van de stand. Gisteren trouwens van Ron Wood, jarig. De gitarist van de stand. Gaat goed, hè? Feestje na feestje bij die bandje. Maar uh, vandaag dus, uh, Charlie Watts, 75 in worden geworden. Hè? En nog steeds actief, jongens. Ik vind dat fantastisch, hoor. Ja, ik vind het echt gek. Uh, happy birthday Charlie. En uh, dat geldt ook voor alle andere mensen. Natuurlijk. Ja, dat geldt. Dit is Adele. Zij heeft een fantastisch concert. Schijnt het, ik ben er niet geweest door. Maar ik heb gehoord dat er kaartjes in de omloop waren van 800 euro. Pff, nou, dat zou ik er in geen 800 jaar voor over hebben. Maar dit is wel een leuk liedje van haar laatste album. No, no, your hand. You said mm -hmm. gecharmeerd van uh... van Adele. Ik zal, ik zal de laatste zijn. Ik zal de enige zijn, denk ik. Maar het maakt allemaal niet uit. Dat is ook niet belangrijk. Uh, maar ik vind dit zo'n leuk liedje. Ja, het, het doet iets met je. Het is wel gezellig. De tekst is ook niet mis te verstaan, natuurlijk. Stuur mijn liefde maar naar je nieuwe liefje. Nou, de, de... Ik zie dat toch al gebeuren, dat je dat zegt. Van nou, weet je joh, ik vind het allemaal best. Stuur mijn liefde maar naar je nieuwe liefde. Dan is het allemaal goed, helemaal dik voor elkaar. Het komt van het album 25. En uh, het gekke is, dat uh, dat vind ik dan weer heel raar, als ik heel eerlijk ben. Dat uh, op de streaming media staat dat album dus gewoon niet. Op Spotify, daar kun, je, daar kun je het bijvoorbeeld, daar kun je het niet vinden. Maar de singles die er vanaf komen, staat er dan weer wel op. Nou ja, ze hebben tegenwoordig toch de gewand om eigenlijk alle nummers van een album als single uit te brengen. Dus langzamerhand komt het best wel voor elkaar. Maar uh, ik vind dat toch een beetje raar beleid van, uh, van mensen. Dat mag ik toch wel eens zeggen. Ik vind dat raar. He, dat, je, dat je een album gewoon niet, niet neerzet terwijl je daar uh, miljoenen mensen eigenlijk mee tekort doet. En dan de singeltjes, die zet je er wel op. Raar. Heel Raar, terwijl de, de andere albums van Adele, 19 en 21, die staan er gewoon wel op. Nou, misschien over twee jaar dat ze hem er dan eindelijk op zetten. Dat kan natuurlijk. Ja, ja. ik heb het al aan Dolly gevraagd, maar die snapt er ook geen, geen moer van. Die weet het ook niet. Die weet ook niet hoe het komt. Probeerde steeds te bellen, maar ze neemt niet op. Neemt ze niet op? Nee. Dan niet. Ik ga ik eens even vragen, hey Dellertje, hoe zit het? Ja, maar Delly. ze zit in Nederland, hè? Ja, ze zit in Nederland, ze luistert ook. Ja. ja, daarom draaide ik hem ook even, want ik wist dat ze zou luisteren. Charlie Watts luistert ook, maar Adele zit ook te luisteren. Ik kreeg net <laughs> nog een appje van haar. Ja, dus ik snap dat ook niet, dat is mijn platenmaatschappij. Ja, kan je... Hè? <laughs> ja, <dat is> <laughs> de... Nou, we doen nog een liedje en dan gaan we naar het nieuws. We hebben geen vrijwilliger vandaag. We gaan wel zwemmen met Sam. Hoewel, het ving wel koud hoor. Maar ja, goed. Belladeer wilde het graag. Ik zwemmen met Sam. Nou, we hadden maar weer. Samir says he lost his call. On the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks. With shark eaves as a guide.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 I'm really sick And that is nice is life The light in silence Does it trip. trick Samir says he'd like to go Somewhere far away from here To a sea that no one knows To complete while i'm here in Carlos it see as many drops of water but the salt won't let you taste Me. Dat zeewater is nog ineens 18 graden. Dan ga je het nog niet inleggen. Een echte kerel die gaat op zee in Een echte kerel wel, ja. Hoppakee. Dus jij gaat erin? Ik wel. Wat dat betreft kan ik een dijker wezen. Ik vind wel dat je opvallend veel uh, uh, goede nieuwe nummers uh, allemaal hebt. Ja. Ja. Vandaag. Ja. Ja. Nou, dat zijn nog wel goede nieuwe nummers. Zo. Er zit, zit best wat leuks bij, de laatste tijd. Absoluut. Ja. ja, maar ja, goed, dat komt ook door de vinyl 50. En uh, ja, ik hou dat bij, hè. Dat, ik hou dat bij. Ja, ja. Ja, ik hou dat bij. Pak man in hart en nieren, hè. Nee, maar ik hou dat bij. Ja. <laughs> ik, vind het, nee, maar ik vind het ook leuk. Ja, maar ik ben, ik ben wel heel selectief hoor. Want er komt ook heel veel rotzooi uit. En uh, dat, dat hoef ik niet. Uh, nee, je, maar ik vind gewoon... Er zijn, heel veel, die, er zijn heel veel platen ja. die, die, die, die klinken hetzelfde. En die beginnen ook allemaal hetzelfde. Allemaal met zo'n heel zachtjes opkomend toontje ja, ja, en zo. Ja, ja, en dan hetzelfde ja. rhythmboxie. Ja, nou, dat ja. schijnt tegenwoordig mode te zijn. Ik ja. vind het verschrikkelijk. Maar er zijn uh, zo af en toe uh, wel eens uh, van die... Uh, ja, van die nieuwe dingen die heel erg leuk zijn. Het valt me op, het valt me op. dat je heel wat van die nummers die we eigenlijk nog niet gehoord hebben als luisteraar. Nee, maar ja, we moeten besloten ook een beetje de mensen opvoeden. Nou ja zeg, dat is toch onze taak, niet? Dat is onze taak wel. Mensen muzikaal opvoeden. Ja, Zodat ze niet alleen maar naar die rommel luisteren. We hebben wat dat betreft hebben we echt wel een taak, hoor. Een taak hebben we wel. Oh, oh. We have a goal. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 2 juni 2016. He, gisteren is de meteorologische zomer begonnen. Merk jij er wat van? Nou goed. Hier de kachel. Ja, inderdaad. We hebben hem aangezet. Het was te koud vanochtend. De gemeente Zandvoort heeft voor het weekend van de familieracedagen Driven bij Max Verstappen een collegebesluit genomen. En wel deze. Uh, Zandvoort mag het aankomend weekend uh, meer gaan bruisen dan anders. Want alle Zandvoortse bedrijven voor, mogen voor het eigen bedrijf een stalletje plaatsen met handelswaar uit eigen reguliere assortiment. Volgens mij zit die Willem Bruijs erachter. Ja, het blijft bruisen. Hoe blijft hè? Ja. Bruisen. Is het Willem Willem erachter hoor? Ja, ik denk het zo man. Maar... Het kan eigenlijk ver... niet missen. Nee, ja, ik ja, denk ja, ja, ja. hem Ja, ja, ja, ja, ja. Het uh, populaire hondenuitlaatgebied bij het Zwanemeertje is mogelijk besmet met het rattenvirus. Eén hond die daar is uitgelaten is mogelijk overleden aan de ziekte van Weil. De ziekte van Weil heeft offi heet officieel uh, leptospirose. En niet alleen dieren kunnen dit oplopen, maar mensen kunnen ook flink ziek worden wanneer ze besmet raken door dat rattenvirus. De beheerder van de Amsterdamse waterleiding Duinen gaat vandaag kijken of hij een rat kan vangen om te onderzoeken of het Zwanemeertje aan de Frans Zwaanstraat daadwerkelijk is besmet. Ik weet nog iemand in Hamelen wonen. Die, die... Ja, die Zo... kon dat goed. He? Die ja. was er goed in, in die rat te <laughs> vangen. vangen ja, rat Ja, ja, Even ja. met een fluitje. Dus... Zo ja. moet hij dat doen, die meneer. Die moet gewoon ja, hij met moet de... gewoon zijn fluit pakken. Hij moet zijn ja. fluit pakken en dan de duin in. Nou, ja. dan komen die ja. best allemaal. Ja, ja, ja of ja. de politie. Dus pak je fluit. Ja, <laughs> pak je fluit op en wandel. Nou, de, de dierenarts die heeft een advies. Als uw hond nierklachten, spiertrillingen, hoesten en veel ge geel, gods, geel slijm geeft... Ah. Wat erg! Jij met je fluit. Kom, gaat u dan met uw hond naar de dierenarts? Rond vier uur vannacht reed een voertuig met... Ik zit hij gewoon onschuldig te wezen? Ja, ja, ja. ja. Dit is geloof ik? Nou, wat nee, ja, okay. verdorie? Weg op die fluit. <kwijden> Rond vier uur vannacht reed een voertuig met hoge snelheid over de N208. Opvallend was dat de auto tot drie maal toe voor een groen verkeerslicht stil bleef staan... en vervolgens al schokkend optrok. Het voertuig werd staande gehouden en de bestuurder vertelde... dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook rookte de bestuurder naar alcohol en uit een blaastest bleek dat de man te veel gedronken had. Hierop is hij meegenomen naar het bureau. De bestuurder blies 560 UGL en heeft een rijverbod gekregen voor de duur van 8 uur. Daarnaast kreeg hij ook een procesverbaal voor het rijden zonder rijbewijs. Hoe kan hij dan een rijbewijs krijgen voor de duur van 8 uur als je geen rijbewijs hebt? <lacht> snap jij dat? Ik, het, ik, ik, het ik snap het niet. Maar het, is, het is vast een Belg geweest. Ja, dat moet haast wel. Ik heb eens een keer bij een Belg, ja. een bij, bij, bij een Belg uh, in de auto gezeten. Ja. Op de Randweg in Haarlem. En dan kwam, de, dan kwam er een, een rood stop. En dan gaf hij gas. Dan reed hij gewoon door. Oh, Ik zei, waarom doe je dat? Hij zei, dat doet mijn broer ook altijd. Maar. En dat ging achter elkaar door, weet je. Ja, steeds elk rood stop ja. ligt. Iedere keer gaf hij gas. Ja, doet mijn broer ook altijd. Dan kwam er ineens een groen stop. Dus hak in het zand. Remmen, hè? Ja. Ik zei, waarom doe je dat nou? Hij zei, nou, van de andere kant kan mijn broer wel eens komen. Godsamme. Nou, wat een... A... <laughs> uh, beste mensen. Uh, in Nederland hebben we een jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds. Nou, die twee fondsen die creëren kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar... die uh, om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging... of van een culturele vereniging. Hè. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld de muziekschool of de dansschool... Nou, wat is er nu in het leven geroepen? Elke, ja, ja, die fondsen zijn er natuurlijk al lang, maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. En uh, mensen weten dat het bestaat. Elke derde donderdag van de maand zal het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds... spreekuur houden in de bibliotheek de Zandvoort aan het Louis-Davidskaree nummer 1. Nou, daar kunnen uh, gezinnen en potentiële intermediairs de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Het is gratis het spreekuur en het is van half drie tot vier uur. Dus elke derde donderdag van de maand. Onthoud het nou, want ja. maak gebruik van die, van die, uh, van die gelegenheid. dat er ja, zeker. is. Je doet, heel je, belangrijk. Kinderen, je doet je kinderen een enorm plezier als ze lid kunnen worden van een vereniging. Zowel op cultuurgebied, he, muziek of dansen. Ja. Uh, en, en met sporten natuurlijk ook heel belangrijk dat ja. kinderen daarin mee kunnen doen. En uh, dat loopt allemaal via het WMO. Dus ook bij het loket WMO. Die, die zijn elke dag aanwezig in het gemeentehuis. S ochtends Daar kun je ook uh, uh, aanvragen. En dan wordt gewoon zo'n sportclubje wordt betaald. En uh, als er geld over is... Uh, dan kun je ook nog zelfs de sportkleding daarvan aanschaffen. Dus doe het nou! He? Hey, dat Louis-David is dat wel een beetje behoorlijk bereikbaar? Want uh, alles is afgesloten daar toch, in de buurt? Nou, of, uh... niet alles. Alleen het gedeelte tussen de um, schoolstraat... Ja, ja. en het raadhuis, geloof ik. Maar dat, ja. dat, dat is maar een klein stukje, hoor. Ja, dus maar kunt... dat heeft grote gevolgen, hè? Ja, uh, het heeft grote gevolgen. Maar uh, kijk, als je... Uh, uh, ja. Het heeft grote gevolgen. Ja. Je moet, uh, maar het, is, het, is, het is goed bereikbaar hoor. Ja, maar ik zal u vertellen, eventjes tussendoor. dat uh, mocht u gebruik maken van het openbaar vervoer. dat u wel even rekening moet houden met hele grote wijzigingen. Ik heb dat van de week ook een keer verteld. Maar ik doe het nog een keer voor de mensen die dat niet weten. Want dat is toch een belangrijk uh, aspect. Lijn 80, bijvoorbeeld, het busstation. Het busstation is volledig buiten gebruik. Dat kun je niet gebruiken, daar komt ja, geen bus. In het bus. dorp. In het ja, dorp. in het dorp. Ja, het ja. busstation heb ik het over. Ja. Dat is buiten gebruik en de ja. lijn 80 die heeft zijn eindhalte nu op de hoge weg. Net met de grote krocht daar. Uh, daar heeft hij zijn eindhalte nu. Dus uh, als u naar het busstation zou lopen en daar probeert de bus te pakken... dan doet hij dat niet. De halte van de Kors Verlorenstraat is verplaatst naar de Haarlemmerweg. De uitstaphalte. En de instaphalte richting Amsterdam is verplaatst naar de Gerkenstraat. Hier op de hoek van de Tolweg. Het is belangrijk dat u dat eventjes weet. Want anders dan denk je van er komt een bus en er komt helemaal niks. Dus dat is even ter aanvulling van jouw informatie. Jo. Okay. En nu, en nu uh, ga ik het uh, laatste berichtje doen. en dat, uh, dat gaat over de plannen om de watertijd. Want al, al sinds enige tijd zijn die plannen er om de watertoren... en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. Daar zijn drie architectenbureaus mee bezig. Die hebben een ontwerpvisie ingediend. Nou, de gemeente wil de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties... van heel Zandvoort raadplegen en zet hiervoor een participatieproces op. De gemeente vindt het project beeldbepalend voor heel Zandvoort. Nou, dat is het ook. En peilt daarom graag de voorkeuren onder inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Nou, dat participatieproces bestaat uit vier stappen. Dus luistert u even goed wat ik u ga vertellen. Eerst kunnen enkele belangenorganisaties op 9 juni hun mening geven over de ingediende ontwerpen, ze hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Vervolgens vindt er op 13 juni een avond plaats op uitnodiging voor omwonenden. Nou, die omwonenden hebben deze uitnodiging inmiddels ontvangen. En daarna, nou, dan wordt het voor de rest van de inwoners interessant. Houdt uw pen en papier even bij de hand. Daarna zijn alle overige inwoners en ondernemers van Zandvoort en Bentveld, Bentveld welkom op een open avond op 20 juni. Dus hou die datum even apart, 20 juni, want dan heeft u dus inspraak. Tot slot vindt er een online peiling plaats. En er is ook een papieren variant via een strookje in de Zandvoortse courant voor de mensen die geen internet hebben. Nou, deze peiling begint eind juni, begin juli. De uiteindelijke beslissing voor het ontwerp voor het Watertorenplein ligt bij de gemeenteraad en die zal naar verwachting kort na de zomer een besluit nemen. Meer informatie is te vinden op www.zandvoort.nl Watertorenplein. Nou, dat was het. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag uh, is het bewolkt en uh, er is natuurlijk het een en ander aan regen gevallen. Nou schijnt het dat er vanmiddag op een lokale bui na uh, dat we uh, droogte gaan krijgen met geregeld zonneschijn. Ik zie het nog niet gebeuren, maar ja goed, dat kan altijd nog komen. De temperatuur komt gemiddeld uit op een graad of 18 en het... Uh, de wind waait uit het noorden en is matig tot krachtig van kracht windkracht 4 tot 6. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meest droog en bij een in kracht afnemende noordenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 15. Dan, als we naar morgen kijken, dan gaat geregeld de zon schijnen. Maar vooral in de middag en de avond neemt de kans op buien toe... En bij die buien is kans op onweer. De noordenwind waait niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 23 graden. Maar aan zee is de temperatuur wat lager door een zwakke wind van zee. Namorgen is er zaterdag nog kans op buien en bij die buien is ook weer kans op onweer. Zondag en maandag blijft het droog met flink wat zon... en de temperatuur stijgt naar 23 en 24 graden. En daarmee is het dus vanaf zondag volop zomer. Natuurlijk Dave Broebek op Bas Eugene Wright, op drums Joe Morello en op alt-saxofoon Paul Desmond. Pff, als je nog eens het weet? wat weet. als je nog eens wat weet. Man, programma is gelijk afgelopen. Nou wat geeft dat nou? Ja. Het is toch mooi om naar te luisteren, daar gaat het toch om? Ik vind, ik vind Take 5, dit nummer, uh, ja, maar, vind ik een van de, van de muziekwonderen. Het is typisch Dolly, het is zo'n veelvraat. Kijk, een ander neemt, gewoon, neemt er één, maar zij moeten gelijk vijf. Ja, het is, is altijd gelijk vijf. Nou, ik heet geen Belinda, bij Belinda kunnen er 25 in. <lacht> ik mag vijf. Oh, het was nou, toch vroeger met het nou, pakje sigaretten? Vol, volgens mij hebben jij ontslagen nu. <lacht> Oh, oh, Belinda. dat we, oh, oh, oh, oh, oh, oh, jeus. Oh. Jeus, Dolly. Dat was een opmerking hoor. Ik. Nou, die Belinda bedoelde ik natuurlijk. Oh, die bedoelde ik niet. Kijk, oh. dat jij dat nou meteen weer voor, ja, je, nee, voor je Netflix krijgt. Oh, maar, krijg. maar haal weer de fout in. Ach oh, jezus, dat moet helemaal nerveus te pakken. Nee ja, die computer. Ja, ja, ja. Ik niet. Oh, ik word niet zo oh. nerveus. Ja, maar die computer. Die wordt zo nerveus. Die wordt zo nerveus ineens van al dat gedoe. Ja, we moeten meteen afremmen. Ja, dat is niet helemaal goed, Marielsen. Dat moet even netjes hè? Hallo. Nee, nee, nee, nee, nee. Ga hij is al bijna weer afgelopen. Wat mag dat nou uit? Nee, ik wil dat. Ik, ik, wil, ik wil dat die... Zo. Zo. Ik wil niet netjes. Dat maakt het verschil, hoor. Ja, vind ja, ik wel. Ja, ja, ja, Carlos Santana. Europe. Heaven's Cry. Hell's Smile. Het nummer. Of heet het nummer, moet ik zeggen. Niet heten, want het heet nog steeds zo. Ja. Carlos Santana, live-uitvoering van dit prachtige stuk. En uh, het liedje heeft als ondertitel uh, Earth's Cry and Heaven's Smile. Ja, nou, oh, ik kan het mee doen. Intussen uh, Intussen zit het programma erop, hè? Ja, het programma zit erop. We zijn klaar. We hebben we het gehad voor vandaag? Ja, we hebben het gehad hoor vandaag. Ja. We hebben het echt gehad voor vandaag. En, eh, wat zegt u? Ja, dat weet ik. Onze oproep heeft volledig gefaald. Geen soep, geen broodje worst. Nee, helemaal niks. Niks. Je zin, uh, u, bent, leuk, u, bent er, u bent er verantwoordelijk voor dat er of twee uitgehongerde mensen in de studio zitten. Ja, ja, uh, Zelfs Bart van der Meer heeft niet eens een broodje meegenomen. Nou, dat is wel schandalig, terwijl hij de hele dag met zijn oor in die radio zit. Nee. Zo vreselijk. Ik wel pleeg klacht. zo dadelijk meteen een aanslag op mijn broodrommel. Ja, ja dat zal ik nog even moeten wachten. Ja, ja, ik ja, nu bent. bent er nog even niet mee. Nee. Oh. Het is wel pret vandaag, toch? Niet? Ja, dat... <laughs> Je er wel gelachen. Dat wel. Het is wel een lange fun we het gewoon. Ja, ja, ja. Altijd. We hebben altijd pret, hè. Ja. En daarom is dit op donderdag ook het, uh, mijn traditionele afsluiter. Hè. En, uh, vind ik vind ja. het altijd leuk. Ik vind het zo leuk. Drie dagen radio en een uh, plezier dat we gehad hebben. Ja, ja. Al die pretletters. letters. Dus, uh, weer voorbij en zo meteen gaat Zagarijn weer toetreden. En dan komt hij met weer. Met die oude meuk allemaal. En zo. Uh, hij moet, hij moet uh, vijf top 40's van uh, 1966 inhalen. Nou, dat zijn al 200 nummers. nog één, maar Dat redt hij nooit. Dan gaat hij nooit radio. Dat, dat redt hij niet. 200 nummers, 5 top 40's. Oh nee, hij doet al in de nieuwe binnenkomers ja. geloof ik. Oh, ja. <laughs> nou, nee. Ik ben blij dat hij terug is hoor. Want we hebben hem echt gemist, die Bart van de Meer. Hè? U, ja, u ook ja, toch, We waar... hebben we telefoontjes ja. gehad van waar is Bart? Waar is ja, Bart? Waar blijft hij nou? Ja. We zeiden nog, hij zit in een lange jammer. Maar. <coughs> bleek hij in Oostenrijk te zitten? Ja, maar hij bidt niet voor bruine bonen. Dat is nu een gein aan de bar de Jan, lange jammer Jezus, wat oud. Oh, hij heeft wel een rode kop getreden. Hij heeft zeker veel gesopen daar in Oostenrijk. <laughs> Wee -wee. Hij, hij ziet er een beetje uit als de Nederlandse vlag, vind je ook niet? Yeah. Hij heeft een rode kop en een, een wit-blauw gestreept shirt aan. Wee -wee. Ja, Oké, okay, genoeg over Bart. We gaan eruit. Dolly, bedankt weer vandaag. Ja, ja, ook Het uh, was leuk. Het was gezellig vandaag weer. Ondanks de soep en de broodjes. Maar... Uh, uh, uh. Wat mij betreft tot volgende week dinsdag.